Arm Den Haag, dat is toch erg dat jij maar niet vergeten kan. De klank van Kroonjong en van Kamelang. In het Indisch restaurant gonst het gesprek. In dat verre, verre land. Ach, Kassian, het is voorbij. Kassian, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. Ach, Kasjan, het is voorbij. Kasjan, het is voorbij. Den Haag, Den Haag, de weduwe van Indië ben jij. We kunnen hier heus wel Indisch eten thuis klaarmaken. Sambal de Lord, Zayerlord, de, in de buren hebben het niet zo graag. En we kunnen hier ook heus wel tropische planten kopen. Zoals bijvoorbeeld een spatou. Dat noemen ze hier hibiscus. Hibiscus! En allerlei varens, kanaas, gerbraas, orchideeën. Maar het staat hier in de huiskamer toch heel anders dan daar in de vrije natuur, ja. Trouwens gaan allemaal dood bij de kachel.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 Ach, Cassian, it is for pay. Cassian.